Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Dit is Onderduik Nederwit met het NOS Journaal. Veel treinen zullen vandaag vies rondrijden omdat de schoonmakers in de Randstad voor 24 uur het werk neerleggen. Het gaat om de eerste van een reeks acties van FNV-bondgenoten uit protest tegen het stuklopen van de CAO-onderhandelingen. De bond eist 3% meer loon, maar de werkgevers willen daar niet aan. Ze zijn wel bereid te praten over onder meer hogere reiskosten... en betere opleidingsmogelijkheden, maar niet over een hoger loon. In een branche waarin eigenlijk alleen wordt geconcureerd op prijs... is dat niet haalbaar, zeggen de werkgevers. In de schoonmaakbranche werken zo'n 150.000 mensen. Alle mensen die vastzaten in de Peruaanse inca stad Machu Picchu... zijn nu geëvacueerd. Ongeveer 4.000 mensen kwamen er de afgelopen week vast te zitten... Zware regenval- en modderstromen hadden de weg en de spoorverbinding naar de toeristenattractie verwoest. De Inca ruïnes zijn alleen per trein bereikbaar of via een pad van 45 kilometer langs steile hellingen. De gestrande toeristen zijn met helikopters uit het gebied geëvacueerd. Veel backpackers besloten op straat te slapen omdat veel hostels hun prijzen enorm hadden verhoogd. Het duurt waarschijnlijk nog een maand of twee om de spoorverbinding naar Machu Picchu te herstellen. In de Ardennen is door hevige sneeuwval en ijzel een verkeerschaos ontstaan. Tussen Luik en Bastenaken sta, Bastenake staan zo'n 500 vrachtwagens en 150 personenauto's vast. De snelweg E25 is afgesloten, omdat enkele vrachtwagens zijn geslipt en dwars op de weg staan. Ook komen de trucks vaak de hellingen niet meer op. Er ligt in de Ardennen nu zo'n 30 centimeter sneeuw. De autoriteiten hebben het rampenplan in werking gesteld... en het Rode Kruis heeft twee tenten opgezet waarin de verkleumde mensen worden opgevangen... Dan het weer, winterse buien, soms met onweer en plaatselijk glad. Er kan een krachtige noordwestenwind waaien. Minima tussen 0 en min 4 graden. Overdag neemt de buigheid in de middag af en dan is er geregeld zon. Middagtemperatuur hoogheid 3 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort, Zandvoort heeft, het, heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2010 al 20 jaar live. CFM met, met nu de nacht.